All the books.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 op de Olympische 10 kilometer is Sven Kramer gedisqualificeerd. Hij reed de winnende tijd, maar werd na afloop uit de uitslag gehaald, omdat hij acht rondjes voor het eind plotseling de binnenbocht nam in plaats van de buitenbocht. Zijn coach Gerard Kemkers had hem naar de binnenbocht gedirigeerd. Kramer reageerde na afloop woest toen hij dat hoorde en duwde Kempers van zich af toen hij hem probeerde te troosten. Later zei Kramer dat hij de schuld niet bij een ander wilde leggen. Hij noemde het een verkeerde wissel op het belangrijkste moment van zijn leven. Kemkers gaf toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt. Hij hoopt dat de band met Kramer sterk genoeg is om die in stand te houden. Door de disqualificatie ging het goud verrassend naar de Zuid-Koreaan seung Hoon Lee, die een Olympisch record reed. De Rus Kobrev won zilver en het brons ging naar titelverdediger Bob de Jong. In Turkije zijn 17 mijnwerkers omgekomen na een ontploffing in een kolenmijn. 29 mijnwerkers zijn gered. Door de ontploffing waren ze op een diepte van 250 meter vast komen te zitten. De mijn ligt zo'n 200 kilometer ten zuiden van Istanbul. In Spaanse steden hebben werknemers betoog tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Premier Zapatero wil met de verhoging het begrotingstekort terugdringen. Maar veel Spanjaarden vinden dat de financiële problemen daarmee worden afgeschoven op de werknemers. Uit een peiling blijkt dat meer dan 80% tegen verhoging van de pensioenleeftijd is. Het aantal vermisten door het noodweer op Madeira is teruggebracht naar 13. 19 mensen die als vermist waren opgegeven zijn terecht en allemaal ongedeerd. Madeira werd afgelopen weekend getroffen door overstromingen en aardverschuivingen na zware regenval. Zeker 42 mensen kwamen om. Het weer. In het midden en noorden valt wat sneeuw, die later vannacht overgaat in regen. Minima vannacht tussen min 1 en plus 4 graden. De komende dag bewolkt en regenachtig. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het. en het... Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM We nu U, de nacht.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 heeft aan het Nederlandertje pesten en starren vooraf in de Duitse kranten. Oh. 20 jaar life. Live. Live. Dit is 20 jaar GFM Can 3 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen kan voortaan bij ieder stemlokaal binnen je eigen gemeente. Dus ook op weg naar het station. Combineer het nuttige met het aangename. En stem waar het jou uitkomt binnen je eigen gemeente. Oh ja, en vergeet je stempas en identiteitsbewijs niet. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Up, but for all stars.